Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Afgewezen asielzoekers uit Oekraïne krijgen geen geld meer mee als ze vertrekken. Staatssecretaris Dijkhoff stopt de regeling per direct omdat er misbruik van werd gemaakt. Vreemdelingen die Nederland moeten verlaten kunnen geld of andere hulp krijgen om terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 3.500 euro per persoon. Het ministerie van Veiligheid en Justitie merkte dat het afgelopen jaar veel Oekraïners uit hetzelfde gebied naar Nederland komen, die vooral interesse hebben in de terugkeerbonus. Ruim 50.000 medewerkers van de Rabobank krijgen les in het gebruik van Twitter, LinkedIn en andere sociale media. Volgens de bank moeten medewerkers leren beter online te werken, nu er steeds meer kantoren verdwijnen. Het afgelopen jaar zijn de eerste Rabobank-medewerkers bij wijze van proef opgeleid in het gebruik van sociale media. De Rabobank is bezig met een grote reorganisatie. Er verdwijnen 9000 banen. Eerder werden er al 10.000 geschrapt. Advocaat Knoops laat het lekken van zijn pleitnota in het minder Marokkanenproces tegen Geert Wilders onderzoeken door forensisch experts. Knoops wacht een onafhankelijk onderzoek waar hij de rechter zelf om vroeg niet af, schrijft Trouw. Donderdag bleek dat de pleitnota van Wilders advocaat was uitgelekt. Knoops denkt dat zijn computer is gehackt. Trouw schrijft dat hij geen aangifte heeft gedaan van het lek... en het ook niet heeft gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer nog op veel plekken gruis, maar in het westen af en toe zon. Landinwaarts een enkele bui bij 8 tot 10 graden. Morgen is er meer zon en blijft het droog. Het wordt dan opnieuw een graad of 9. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 The I knew he must have been about 17, I was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long, it was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long, it was with me. The same. I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Bij voort op zondag vanuit de studio aan de tolweg Tina. En niet zomaar een zondag, nee, het is de zondag van de Sigwieren. Daar hebben we vanmiddag heel veel aandacht voor. We hebben John Jett en de Blackhearts zojuist gehoord met I Love Rock and Roll uit de jaren 80. Ik zeg uh, goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag ja, luisteraars en kijkers en Rob. Goedemiddag. Ja, we, we zijn er weer. Ja, een beetje grijze zondag wel. He? Ja, het was een beetje vochtig uh, onderweg ja, hier naartoe. Dat heeft een heleboel mensen niet weerhouden om naar Zandvoort te komen. Natuurlijk, allemaal voor de Runners World Zandvoort Run. Daar gaan we veelvuldig uh, mee schakelen. Want uh, voor ons is uh, op on pad gegaan, Cor Draaier. En is al ons regelmatig uh, uh, uh, via de radio op de hoogte houden van uh, de ontwikkelingen... tijdens de circuitrun die om één uur is gestart. Verder is er natuurlijk op en top feest in het dorp. Muziek en van alles en, en langs het parcours. Uh, de omloop van Zandvoort wordt ook nog verreden... en uh, de klassiekliefhebbers liefhebbers kunnen vanmiddag nog uh, naar het klassieke concert. Dus er is van alles weer te doen in <laughs> rondom het centrum van Zandvoort. En het is een drukte van belang. Daarnaast gaan we natuurlijk wel gewoon even e aandacht besteden... aan de evenementenagenda rond de klok van half vier. En met name voor de evenementen die de komende week en komend weekend op stapel staan. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Een um, half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Het zonnetje zou vanmiddag nog even doorbreken. Nou, wellicht dat we dan een mooie finish krijgen voor vele lopers. Maar het, uh, hoe het uh, gaat worden met het weer, dat hoort u allemaal om half drie. Het dier van de week is nog steeds Dolly. Dolly, ja, dat is Dolly. Ja, Dolly. Het wordt hoog tijd hmm. dat Dolly een thuis vindt. Het gedicht van de week, ik heb er twee klaar liggen. We moeten nog even overleggen welke het gaat worden, erop. Maar ze zijn beide uh, voor uitzending vatbaar. Uiteraard, tussen de muziek door hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. Zoals gezegd, veel aandacht voor de circuituren. We volgen natuurlijk ook voor u de voetbal-eredivisie. We hebben hem kort over via de reguliere pit-report, want vanmorgen is de eerste Formule 1-race in uh, Verreden. Met een hele boze Max Verstappen, maar daarover later in de uitzending meer. Uh, we gaan ook nog volgen. Hockey, de hoofdklasse Oranje-Zwart uh, tegen Amsterdam. Die wedstrijd die begint rond de klok van half drie. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om uh, te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En ook heel veel lekkere muziek, uh, Albert Jan. Ja, met die omloop van Stamford was wel leuk, hè? Ik ging uh, vanmorgen op de scooter richting uh, Studio. Ja. Zat ik in één keer midden tussen de omloop. <lacht> ja, echt waar. Ik denk, hé, hey, wat doen al die wielrenners hier nou? Van Stop, jij mag niet verder. <laughs> en toen moest ik over de stoep door. Ja. Yeah. This shit, that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls. Them good girls. Straight masterpiece. Stylin', violin. living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Hot a Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot a dragonfly. Hallelujah, girl sit you, hallelujah. Girl sit you hallelujah. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Ooh. Girl, set hallelujah. Ooh. Girl, set hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk give it to you. Zij vandaag nodig, maar ook de danschoenen, jawel. met deze van Mark Ronson en Bruno Mars, een hit van alweer een paar jaar geleden. Je hoorden, de Abtaan Funk. ZFM, goeiemiddag, niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En als je digitaal kijkt, dan ga je naar kanaal 40. En dan volg je niet alleen de laatste nieuwtjes, maar luister je ook live naar ZFM... Here is Ain't Nobody!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 De gezelligheid begon vanmorgen vroeg al hier in Zandvoort. Ja, de hele dag in het teken natuurlijk van de circuiten en de omloop van Zandvoort. En gisteren hadden we ook een uh, groot evenement, de 30 van Zandvoort. En Sandvoort, uh, Katwijk Zandvoort. Ja, even terug naar gisteren. Uh, maar liefst 6677 deelnemers stonden gisteren aan de start van het wandelevenement, de 30 van Zandvoort. De weersomstandigheden waren perfect voor een mooie wandeling... door en rond Zandvoort. De deelnemers aan de hoofdafstand van de 30 kilometer... genoten van de talrijke culturele hoogtepunten... zoals Landgoed, Duin en Kruidberg en de ruïne van Brederode. De wandelaars van de 18 kilometer passeerden het schitterende Vogelmeer... en het Wiesentengebied Kraansvlak. Bij de finish in het centrum van Zandvoort werd iedereen ontvangen... door de Zandvoortse vrijwilligers... die aan elke deelnemer een roos overhandigden. De 30 van Zandvoort maakte uiteraard onderdeel uit... van het dit Zandvoorts sportweekend. Gisteren organiseerde Le Champion ook nog de mountainbike... strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. En vandaag is er voor de tourfietsers de omloop van Zandvoort... en het grootste evenement met 14.000 14 hardlopers... de Runners World Zandvoort Run die momenteel uh, bezig is hoofdsponsor Mattot koos ook dit jaar de Antonie van Leeuwenhoek Foundation... als het goede doel van het 30 van Zandvoort. Gelijktijdig met de inschrijving konden deelnemers een vrijwillige bijdrage doen. Dankzij alle donaties is er een bedrag van 8.500 euro opgehaald. De opbrengst gaat naar de ontwikkeling van een therapie op maat... voor iedere individuele kankerpatiënt. Nou, dankjewel Albertjan. wel, Albert-Jan. Goed nieuws in ieder geval uh, die 8.500 euro. Zo dadelijk gaan we naar het like circuit toe, naar uh, onze uh, verslaggever daar, Draaier. Swords, she Moves like Draaier. she flows, ooh, yeah, And then she steals your heart away, she's taking it all, someday I'll make her mine, yeah, you're looking to arrange your lives, degenerate sunlight, Another one plaat kan je zo lekker meedoen, hè? de radio's en cico's, na, na, na, na. Het is tien minuten voor half drie. We gaan richting het circuitpark zo voorts naar uh, Kort Draaier. Goedemiddag, Cor. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag, Rob. Uh, Cor, ik uh, sta op dit moment bij de ingang van het circuit. Het is nu eigenlijk de uitgang van alle runners die dan van het circuit afkomen. Uh, en uh, vlak voordat ze zom, uh, ja, uit de poort lopen, krijgen de mensen een uh, bekertje water. Nou, ik zei hier naast uh, Roland Broersen en uh, Roland, uh, hoeveel mensen zijn er ongeveer naar langs gekomen? Uh, hier zijn ongeveer 9000 mensen langs gekomen en die konden dus, uh, bij de eerste drie kramen konden ze zo'n krijgen en bij de laatste twee kramen konden ze water krijgen en dat is allemaal heel goed verlopen en bij, uh, wij hebben hier met de man of 15 hebben we weer uh, alles uh, voor elkaar gemaakt en uh, het is Heel, uh, het gaat heel snel, maar het is ontzettend leuk om het, uh, even een uurtje dat water en de daar uit te delen. Ja, en de mensen die nou van het circuit afkomen, komen die na een lange run op het circuit en gaan ze dan weer verder op uh, starten ze echt bij het circuit? De mensen die nu langskomen, die beginnen eigenlijk met lopen of niet? Nou, die beginnen dus op het circuit te lopen en dan, uh, komen, dan maken ze een rondje op het circuit... En dan komen ze hier bij het 4,5 kilometer punt en daar uh, krijgen ze het water. Uh... Oké, okay, dus ze hebben eerst een uh, rondje gelopen over het circuit. Dan zijn ze een beetje af, hebben ze wat water nodig en dan gaan ze verder uh, het, op, uh, het strand op, het of zo. Dan gaan ze hier vandaan, gaan ze het strand op en dan gaan ze naar het 8 kilometer punt. Dus ze lopen ongeveer uh, 3,5, 4 kilometer op het strand. Ja. En dan komen ze bij het 8 kilometer punt en dat is eigenlijk het keerpunt. En dan moeten ze nog weer 4 kilometer door het dorp, door het zandvoort zelf. En dan komen ze weer uh, op het circuit en daar, uh, daar is dan de finish. Oké, okay, nou, in ieder geval bedankt voor de toelichting. Rob, ben je een beetje op de hoogte hoe het allemaal gaat nu? hier? Ja, helemaal goed, uh, Cor. Dus uh, uiteindelijk uh, is de, de finish wat wij ons uh, afvroegen op het circuit. Dat is ook even. Een vraag, is de finish nou op het circuit of in het centrum? Het circuit, uh, de finish is op het circuit. Oké, okay, de finish is dus uh, op het circuit en ze lopen dan door het dorp heen. Ja, ze gaan uh, vanaf het 8-kilometerpunt door het dorp... en dan komen ze weer op het circuit. En daar is de, de finish, daar is de finishvlag, zeg maar. Oké, okay, nou, de finish is dus op het circuit en men loopt door het dorp heen. Ja, Cor, uh, vanmorgen was het een beetje regenachtig. Is het inmiddels helemaal droog buiten? Ja, het is nu... Uh, ja, het is waterkoud dus, om te zeggen. Maar het regent niet meer. Het heeft geregend. En... Uh... Nou, ik zie nou uh, de mensen die dan uit het circuit komen, die gaan een andere kant op en ja, er zijn natuurlijk diverse straten afgezet. De van Alphenstraat is uh, afgezet en van daaruit uh, gaan ze eigenlijk de oude onderlaande op, uh, die je dan vroeger had naar het uh, zwembad en dan gaan ze bij uh, de paddock, paddock, office gaan ze het parkeerterrein op en daarna gaan ze doorlopen naar het circuit zelf. Oké, okay, kort, dankjewel voor uh, dit moment. En uh, straks komen we uiteraard weer bij je terug. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar reacties van deelnemers. Dankjewel Kort draaien voor dit moment. vanaf het circuitpark Zandvoort. We houden de circuit in de gaten. as the last. day as was it all night it. muziek van Coldplay, je de Sky Full of Stars. ZFM een hele goede middag, Zandvoort en alle renners van vandaag. Welkom bij ZFM, we doen uitgebreid verslag hoor. Kordraaier is voor ons op circuit en in het centrum. Dus als je die grote man tegenkomt, die is van de radio. Wil je trouwens meeluisteren naar CFM? Dat kan eenvoudig via www.cfm-live.nl Kan je ook meekijken in de studio www.cfmsanfoort.nl Download de CFM-app. Luister naar de 106.904.5 op de kabel. Of kanaal 40 digitaal via Ziggo op jouw tv. Ja, het is half drie. We gaan het doen. Het weerbericht. CFM Zandvoort, Weerbericht. Ja, vanmorgen begon een beetje miserig, hè Albert-Jan? Da. Ja, dat wel. Maar vanochtend om exact half zes... Toen was ik al wakker? Was jij toen al wakker? Nee, net niet. Ja. Zes uur. Ik zat al voor de televisie. Uh, goed, vanochtend om half zes is de astronomische lente begonnen. En op deze eerste lentedag is het bewolkt. En uit die bewolking kan soms wat lichte motregen vallen. De wind waait uit het noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8 à 9. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt met aanhoudende kans op wat lichte motregen. De noordwestenwind waait meest matig en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook weer eens tot een enkele bui. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 à 10. En dan dinsdag. Dinsdag blijft het weer droog met geregeld zonneschijn. De wind waait meest matig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreef de 9 graden. En tot slot woensdag. Woensdag blijft het ook droog, maar er is wel vrij veel bewolking. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Aldus Rico Schreuder. En wil ik weer nalezen? Dat kan heel eenvoudig via www.meteopagina.nl. Ja, Lex die komt binnenkort weer terug uit zijn winterslaap. Ja. Dus Dan krijgen we elke zaterdagmiddag om half drie weer live het weerbericht van Lex van der Horen. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. mag het wel waterig koud zijn vandaag in Sanford... maar het stormt gelukkig niet. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a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 En als we het zo hoort, een keer gaan uh, bij deze plaats van de Doors en Riders on the Storm. zijn we blij dat de vragen in Zandvoort zijn met een stuk mooier weer hoor. Tijdens uh, de circuitrun en de omloop van Zandvoort. Jor, het moet je horen, inderdaad, uh, de zinger van de Doors en Riders on the Storm. Ja, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. We nemen ze allemaal even door vanaf uh, afgelopen vrijdag. Want vrijdag stond er een wedstrijd op het programma. We hebben het over FC Utrecht tegen Excelsior? Daar werd het 2 tegen 1. De 28e speelronde van de Eredivisie wordt vandaag afgesloten met een kraker tussen PSV en Ajax. Maar vrijdagavond trapten Excelsior en FC Utrecht al af. De Domstedelingen wonnen met 2 tegen 1 in eigen huis en houden zicht op Europees voetbal. Excelsior won vorige week nog verrassend van FC Groningen, 2 tegen 1... terwijl Utrecht in een aantrekkelijk duel gelijk speelde met ADO Den Haag 2-2. De ploeg van Erik ten Hag mikt nog altijd op de derde plek in de rangschikking. Voor Excelsior is ontlopen van de na-competitie hun doel. En dan uh, zaterdag gisteren zijn er uh, vier wedstrijden gespeeld. SC Heerenveen tegen Heracles Almelo, daar werd het 0 tegen 1. Heracles Almelo heeft zaterdag belangrijke punten gepakt in de strijd... om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal... De ploeg van trainer John Stegman won met 1-0 bij Heerenveen... dat daarmee het toetje op het seizoen langzaam uit beeld ziet verdwijnen. De enige treffer viel in de 33 e minuut... en werd gemaakt door Jaroslav Navratil. Ja, die ja. Dat is logisch. Ja, Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Ja, wel. Uh, Feyenoord thuis tegen de Graafschap. Daar werd het 3 tegen één. Michiel Kramer leidde Feyenoord gisteravond met de gelijkmaker... richting een benauwde 3-1-zegen op de Graafschap. De spits kon na afloop niet volledig tevreden zijn. We moesten wel weer heel diep gaan, volkomen onnodig, vind ik. Een vervelend dingetje, zo, blijkt, zo blikte de boomlange aanvaller... in gesprek met Fox Sport terug op de overwinning. Het eerste half uur was slap en gezapig. We deden niet mee meer wat we moesten doen en kwamen op achterstand. Misschien was dat wel terecht. In de tweede helft kwamen we op gelijke hoogte en gingen we makkelijker voetballen. Dan zie je dat we beter zijn dan de graafschap en ook gewoon kunnen winnen. En dan Pek tegen Willem II, daar werd het 4 tegen 1. Pek heeft zich ook gisteravond gehandhaafd in het rijtje clubs... dat straks in de eredivisie play-offs mag spelen voor Europees voetbal. Dat ging ten koste van Willem II, 4 tegen 1. Trainer Ron Jans was even bang dat zijn ploeg ten prooi zou vallen... aan. En laksheid, maar zag Las Veldwijk het duel na één uur beslissen. En dan SC Kambuur thuis, die had het zwaar tegen Roda JC, want het werd 0 tegen 1. Degradatiekandidaat SC Kambuur heeft gisteravond geen punten overgehouden aan de belangrijke wedstrijd tegen Roda JC in de kelder van de eredivisie. Voor het morgende thuispubliek gingen de Vriesen onderuit tegen de Limburgs 0 tegen 1. Door een doelpunt van Ton van Heeften. En vandaag is er al een wedstrijd gespeeld. Vanmiddag om half 1 gestart. De wedstrijd FC Twente tegen AZ. Een gelijkspelletje. 2 tegen 2. En om half drie eh, ontving, eh, of ontvangt FC Groningen het eh, Vitesse. Momenteel de tussenstand 0 tegen 0. En dan om half drie eh, twee wedstrijden gestart. FC Groningen tegen... Of uh, ja, uh, ja, wat zegt ik nou? Ado. Ado Den Haag tegen NEC 0 tegen 0. Dat en, was hem. En om kwart voor vijf... Ja? de kraker van de dag... Om de, leiders, om de koppositie van de eredivisie. PSV ontvangt thuis Ajax. En hoe werd het ook weer tussen uh, FC Twente en uh, AZ? 2-2. 2-2 is het al een beetje Lente in Twinten. Als ik naar mijn ouders rijd, het voorjaar in mijn bol. Na zo'n maand of zes, na zo'n maand of zes. Ik voel me dan altijd zo blij, ik moet weer aan de hol, Op een oud-adres, op zo'n oud-adres, zie ik weer mijn vaderland. Drink mijn hartje op want de koeien zijn zo fris. De mensen zijn zo tolerant, ik voel dan weer die oude band. Ik weet weer wat ik mis. Lente in Twente, lente in Twente. Als ik weer zo te verzien, vol met bier en sympathie. Lente in Twente, lente in Twente. Het leven is zo slecht nog niet. van uh, Toontje Lager. En inderdaad, met een 2-2 uh, tegen AZ... is het toch een klein beetje lente in Twente. Uh, ja, we krijgen deze als uh, verzoekplaat uh, binnen van Willem. Willem, speciaal voor jou, de Proclaimers. Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets strong next to you. And if I heave up, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's hebering to you. But I will walk by punch. The man who's working hard for you To on money yeah. Comes in for the work I do I'll pass almost every penny On to you The man who goes along with you, and when I come home, I come home. I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Maar twaalf kilometer vandaag, Albert Jan. Ja. Geen 500 maals. 804 kilometer. Ja, dat lijkt me een klein beetje aan de, aan de vele kanten. He. Voor uh, de Runners wilt uh, Sikweerun. Je hoorde de Proclaimers bij CFM. Ja, nieuws over uh, Max Verstappen. Want hij was uh, niet echt uh, helemaal tevreden over de race. Hij was niet... Heel, not Amused heet dat. Nee. Populair gezegd. Nee, want we, vooral na de race uh, vanmorgen was... Uh, was Max Verstappen witheet? Witheet van woede stelt Max Verstappen dat hij door zijn eigen team een topklassering is misgelopen. tijdens de eerste Grand Prix van 2016. Ik heb er best wel de pest over in, al dus verstappen kwaad na afloop van de race in Australië. De race ging tot de eerste pitstop goed. Toen heb ik nog niks dan klagen gehad. Daarna ging eigenlijk alles mis. De Nederlander verloor in beide pitstops tijd. Hij werd te laat door Toro Rosso binnengehaald. en het verwisselen van de banden duurde langer dan gemiddeld. De banden stonden niet eens klaar. Van daaruit werd het heel lastig. Vervolgens zat de, de 18-jarige Limburger rondenlang ach, vast... achter zijn teamgenoot Carlos Sainz Jr., die er lange tijd niet in slaagde de Renault van Joyland Palmer te passeren. Verstappen, tegen mij werd gezegd dat ik er lang, langs mocht. Maar dat is niet gebeurd, dus ik weet genoeg. Ik heb niet echt leuke dingen tegen het team gezegd kort na afloop. De tiende plaats, goed voor één WK-punt... kan de Nederlander dan ook gestolen worden. Letterlijk zei hij, dat ene puntje maakt me echt geen zak uit. Al dus de hevig geïrriteerde Max Verstappen... na afloop van de GP van Australië. Ja, dat kan ik me voorstellen, dat hij niet helemaal blij was ermee. Zodadelijk gaan gaan we weer schakelen naar onze verslaggever Cor aanwezig bij de sequieren hier in Zandvoort. Maar eerst nog even één plaatje, Cor. When on the plan around Michael Jackson, je hoorde, Billie Jean. Ja, CFM heeft wel een uh, storing waarschijnlijk uh, van de uh, provider. Dus we hebben even geen uh, normale telefoonverbinding. Maar we gaan wel proberen contact te krijgen met uh, Cor Draaier... die uh, bij de circuirun is. Nogmaals, goedemiddag, koor. Ik, uh, ik hoor koor helemaal niet. Ja, okay. daar, ja is Cor. daar is Daar is koord. Goedemiddag hoor. Hallo, nou ik sta nu op het Museum Klein, om het zo te doen. het gasthuis Plein. En ten opzichte van gisteren is het wel een kaal geslagen. Dit is hier best jammer, want iedereen die hier langs loopt, zijn echt hele grote groepen mensen, Ja, die lopen allemaal door. Ik probeer iemand te vinden die een interview wil geven, hoe het is. Maar ze hebben wel waars. Nee, dat gaat niet lukken, maar het is druk zeker. Ja, het is heel druk. Ik ben net van het circuit uh, over de Van Alverstraat uh, langzaam terug gefietst. Nou, de halverstraat is afgezet. Nou, er staat natuurlijk auto's daar te wachten dat ze linksaf de Verlennepweg willen. Ja, dat gaat dus niet. Dus die mensen die staan denk ik in de uur <lacht> Maar de lopers, hebben de tempo er goed in? Ze, dan, ze hebben er allemaal wel zin in. Sommigen doen een beetje snel, want die zaken een beetje uitgeput. En uh, anderen uh, lopen flink door. Maar uh, het, is, het is wel heel erg leuk. Het is ook heel druk langs de route. Alles is afgezet met hekken. Er zijn heel veel kijkers die de heleboel uh, aan, uh, ja, aan het toejuichen zijn. Er staat een, uh, een hele leuke stand bij het station... met mensen met uh, megafoons en uh, borden, winnaar. En die juichen de mensen allemaal toe. En uh, nou, toevallig kom ik iemand uh, tegen hier... Die je Ken, Ellie, Ellie Keur, hallo, hoe is het? Heel goed, heel goed. Een beetje koudhondelijk, verdreffelijk, alles prima. En de mensen die hier uh, allemaal langslopen, hebben er hier allemaal zin in? Of uh, zijn er ook mensen die een beetje uh, aan het uitvallen zijn? Nee, alle mensen zijn vrolijk, klapverustig rustig ons terug en zaaien. En ik vind het heel gezellig hier. Ja, nou, het is hier ook nou wel gezellig. Er staan hier nog wel boksen op het uh, plein. En uh, we gaan zo meteen even verder kijken uh, in het centrum zelf daar doorheen kunnen, want ja, ik wil de fiets... en uh, je mag niet overal door met de fiets. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. Oké, okay, dus jij gaat zo meteen richting uh, centrum. Er is natuurlijk ook veel live muziek, uh, veel publiek langs de, langs de parcours. Ja, met name als je dan kijkt op de, uh, Van Alverstraat... daar is het heel erg druk... En uh, verder, uh, precies op die bocht, aan de zee staat, is het uh, dan ook afgezet. Dus het is natuurlijk een hele drukke bocht naast, uh, vanuit de zee staat omhoog uh, en dan rechtsaf uh, naar het station toe. Ja, daar staan echt heel veel mensen allemaal uh, op te juichen. En uh, we zien ook regelmatig bekenden voorbij komen, zon voor de natuurlijk ook mee. Oké, okay, even gezellig zwaaien dus, uh, Cor. Ja, ja, het is echt wel <laughs> leuk. En uh, het regent gelukkig niet meer. Dus uh, het is lekker droog en het is niet te warm. Dat vinden de ridder's ook wel erg prettig. Cor, geniet ervan en uh, zo meteen in het volgende uur komen we weer bij je terug. En dan hopen we met een betere verbinding. Als we weer verbinding hebben, hè? als we weer een normale telefoon hebben. Internet en noem maar op. Hmm. Tot zover ook uh, uur 1 van dit programma. Zo meteen aan nou, de weer Van uh, 3 uur zijn we er nog 2 uur lang met Zandvoort op zondag. En hier is Frankje Boeien. Ik weet niet wat jou zover heeft gemaakt, Als ik jou zie avonds bij het park De auto ligt en bescheiden je lichaam Zonder ogen Zonder erin. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehaald Ook niet toen